...op criminaliteitsbestrijding en dan sluit. 340 miljoen bezuinigen op de gevangenissen. Hij wil veel meer gebruik maken van meer persoonscellen En verder wordt er vaker gebruik gemaakt van elektronische enkelbanden. Uit respect voor Marianne Vaatstra wordt niet de hele rechtszaak tegen Jasper S. uitgezonden op radio en televisie. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden bepaald. De komende donderdag en vrijdag is de inhoudelijke behandeling van de Vaatstra-zaak. Omroep Friesland wilde zoveel mogelijk van de rechtszaak opnemen en uitzenden. Andere media zouden de opnames dan mogen gebruiken. Maar de rechter wil dat niet. Nu mogen alleen de opkomst van de rechters en de betogen van de aanklager en advocaat worden gefilmd. De beelden worden met een vertraging uitgezonden. Zo kunnen namen en incidenten worden verwijderd. De GroenLinks gedeputeerde Wiebe van der Ploeg verlaat het Groningse provinciebestuur. Hij is het niet eens met de rest van het college van gedeputeerde staten die de bouw van een megastal in Vlachtwedde wil toestaan. Het college zegt niet anders te kunnen dan de wens volgen van provinciale staten. En daar werd deze week besloten dat de Groningse boerenbedrijven fors mogen uitbreiden. Landbouwgedeputeerde van der Ploeg wilde dat besluit naast zich neerleggen, maar de rest van het college vloot hem terug. Vanaf volgend jaar hoeven ouderen met een rijbewijs zich pas vanaf hun 75ste te laten keuren. Het kabinet wil daarvoor het reglement rijbewijzen aanpassen. Nu moeten automobilisten zich vanaf hun 70ste elke vijf jaar laten keuren. 1 à 2 procent wordt afgekeurd. Het weer, er waart een schale oostenwind die het voor het gevoel een stuk kouder maakt. Morgen veel bewolking en in het zuiden wat sneeuw. Het wordt dan tussen de min 1 en plus 2 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen knopend Hodenrecht naar Amstel 4 kilometer. Bij knooppunt Amstel is de rechte ook dichter, staat een kapotte vrachtwagen. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden vanaf knooppunt Hodenrecht via de A9 en de A1. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 Je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Family Land. je lekker uit en zie je een In Circus Standfort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Standfort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. F.. In de mix to the max to the max to the west To de the, the lijpste. Dat zijn wij natuurlijk, hè? De twee lijpsten. Ja. Ik denk dat iedereen ook denkt gewoon op de radio van: ah, daar zijn ze weer eindelijk. Je bent weer in de studio, hè, VJ? Ik ben er weer na twee weken terug. Weg geweest, ja. Zo ja. zeggen we dat. Ja, ja nee, klopt. Oké. Okay. En ik herinner me nog wel één mix. En daar, daar, daar, daar haal je eerst een hele lofzang over jezelf. Ja, mezelf. ik zie nog allemaal. Het <laughs> dak hier is er af. Uh, is dat nog steeds na twee weken niet ertoe gebouwd? Ja. Gaan we Ga op reageren, Mike. Okay. Ja, ik, ik had nog wel een leuke grappendag, want ik, ik denk van, ik maak nu, de, tap ik een keertje de moppen, want dat, anders doet Kaguim dat altijd, maar uh, ik zag een tattoo shop slechter. en toen zag ik Jezus staan en toen dacht ik aan mijn kruis, ik weet ook niet precies, maar toen dacht ik, ik, ik, ik dacht weer Jezus o, onder mijn lul, zeg maar, of o, aan mijn ballen, zeg maar, en dan is het Jezus aan het kruis. <lacht> <lacht> en uh, toen, uh, ja, heb ik erg gelachen. Ik vond het op zich wel heel leuk. <laughs> ja. Heb je deze grap heel vaak in jezelf gemaakt of niet? Nee, ik heb hem één keer. van zijn net onderweg toen ik hier naartoe was. Tegen Machiel. Ik hoop, ja, we zijn nu heel veel christenen zijn we Heel veel, veel christelijke Ja. Mensen. Even een clown, clown-nestige clown muziek hieronder dan, hè? <laughs> maar jij hebt vannacht weer een, een, een, een. Ik vond dit echt de meest lachelijk slechte grap ooit. Ik vond hem wel leuk. Ja. Ja, als hij dat ja, Als hij ja, Als het Karim het is, Maar ja. jullie ja. zijn van hetzelfde niveau, Mike. <laughs> <laughs> dat is waar. Maar goed, uh, vandaag weer een, een nieuwe In The Mix To The Max. Ja. En deze is weer live. Ja? Ja. Heel live? Heel live. Welke dus, dag is het dan dat vandaag? dat betekent dat je deze keer ook weer nummertjes kan aanvragen op de Facebookpagina en op Twitter. En als je fout hoort, er zijn geen fouten. Nee. Fouten bij VJ? Nee, kan niet. Ga jij je mond zeggen? nee, zijn we we alleen maar fout. Ik ga mijn mond Nee, helemaal niet. Ja inderdaad. Nou, niet met limonade. Oh, het is jouw limonade. Nou. Jullie weten wat <lacht> ik daarmee heb gedaan. <lacht> ben je klaar? Uh, ik ben klaar. Mooi. <lacht> Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.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 I do just what I had to be when I heard you say what you said to me. Every time, I do just what I had to be when I heard you say what you said to me. Every time, When I heard you say what you said to me, the way we do inside. Look, like get working up an appetite for the night. Yeah, get, by then, I just sat at the back, peeping you out the way you act. Every mm -hmm. string in that, getting out of line. And I'm yanking you back in your place. Mm -hmm. All is well and all is good. Cool, stay in your place, don't be no fool. But get along, alright. You look like a type that would try to fight. Mm -hmm. Best off been a friend to me. You don't want to up in and me. me. Better play it cool. Don't know what I might do. But I heard you say what you said to me. the every dude inside. Look, I like get working up an appetite for the night. it by then I just sat at the back. Keeping you out the way you act. Every string is that. Getting out of line, and I'm making you back in your place. All is well and all is good. Cool. Stay in your place. Don't be no fool. get along, alright. You look like the type that would drive by. Best off been a friend to me. You don't want the oven. You better pay Don't know what I might do. Call me, I do do. What I heard you say what you said to me, you never do the time Look like you're working up an appetite for the night, jagged By then I just sat at the back, keeping you out The way you, are. Gave you and act, you're just drinking that Getting out of line, I'm jagging you back in your place All is well and all is good, stay in your face, don't be no fool, we'll get along right. Look like a night that we tried to fight Best off been a friend to me, you don't want to love in it, Better play base cool. Don't know what I might do Tot zover het eerste deel van In The Max to the Max met VJ en mijzelf Karim ja, Dat was weer een eerste deel, hè? Geweldig, Ja, Mike zit er ook nog bij een een uh, Magical S ook. Onze beroepscrimineel. Ik hoor je <laughs> al denken, hè, Mag of uh, uh, VJ. Ja. Yeah. Jij bent wel benieuwd naar de nieuwe van DJ Pepper, hè? Of niet? Wie was dat ook alweer? DJ Pepper. Uh, dat is onze uh, huis-DJ huis voor jou. Die af en toe een, een, een, een nummer instuurt. Uh, van zichzelf. Ja. Yeah. Je hebt het al één keer gehoord. Oh, ja, spontaan. Nee, uh, ja, nee, ja, ik ben, echt, uh, ik staat als het popelen, ik wil heel graag... Springen? Ja, springen. <laughs> Magiel, is jij nou altijd zo? Altijd. altijd. Altijd, hè? Ongelooflijk, altijd zo. Ik ben zo lekker gewoon gebleven. <laughs> het is, ergens, hij zegt het van zichzelf, dat is, dat is een erg Maar ja, moet het moet een man. beetje arrogant zijn, normaal. Oh, ja, normaal. Een, een beetje mag, een beetje mag, maar zo <laughs> ja, gewoon. Ja, je overdrijven. Ja, <laughs> Zullen we maar even gaan luisteren? Ja, dat ja is de maar. weekend hit van deze week. Ja. Over weekend hit? Uh, we? Come on, Summer! Pepper en Sai, wel, Come on, Summer. Hij wacht dus ook uh, niet als enige op de zomer die uh, nog moet komen. Want wat is het koud buiten, hè? Godverdomme. Ongelooflijk, ik had het niet verwacht. <laughs> Zo zou bijna zeggen, het is weer voorbij die mooie zomer, maar moet nog komen. Ja. Goed, uh, we gaan meteen even door met iets anders. Uh, Vijay, jij kan het zelf denk ik het best introduceren. Ja, ik uh, ben nu ook aan het werken met een, aan een trekje. Mm -hmm. Op uh, Soundcloud staat hij. En die gaan we straks even laten horen. En ik ben heel erg benieuwd naar uh, feedback. Dus houseliefhebbers, Stuur een berichtje. En uh, laat wat horen. En uh, weet je wel. Uh, geef wat feedback. Vertel uh, wat wil je nog erbij. Wat wil je eraf. Uh, dat soort dingetjes. Het uh, duurt een paar, maar een, twee minuutjes of zoiets. En dat kan op Soundcloud. Wiemhof en de Beerman. Of um, simpeler als je nog zoekt naar V, A en dan W. En dan no ID, dan lukt het ook. Oké. Dan gaan we dat gewoon doen met z'n allen. Uh, oh, ben ik voor jou dan. Uh, ik wil ook wel een hele slechte brug maken over house. En dat als je nou thuis zit in je house, dat je dan mee kan luisteren en zo. Dat ga ik niet doen. Oh nee, Nee, had dat nou niet gedaan. Gaan we het zeggen wat zeggen wat we deze week hebben besproken? Wat we wel wellicht in de zeer nabije toekomst gaan doen? Huh? Een project? Je bent alweer vergeten, denk ik, hè? Ja. <laughs> <laughs> we zijn bezig ik had een, een lumineus idee een mooi woord lumineus mm -hmm. idee opgevat dat, dat wij gewoon onze eigen weekend -hit een gaan produceren en maken oh ja onze eigen weekend hit en in dan gaan we elke week gaan we dan laten horen wat er veranderd is wat we hebben toegepast en dat ja. soort dingen ja. maar we wordt ook echt een weekend hit zoals uh, Afo, Jack en dat soort dingen Ja. hebben, hebben we afgesproken maar wel ook uh, onze eigen stijl Met een weekend in Sousia ja en de sexy stem van Karim in The Dead ja <coughs> lekkere stemmen. Ehm, um, nee. <laughs> <laughs> uh, Klonk heel fout, Karim. Een slechte radio maken wij, zeg je, man. Heerlijk. Daarom zijn we hier, toch? Maar goed, wij, dat is dus het project dat, waar we in gaan. En dat hoor je dan, elke week hoor een stukje. Ja. Totdat het eindelijk een keertje af is in een nieuwe studio, denk ik. Over een uh, tijdje. En dan uh, treden we er live op, ofzo. Daar, daar maak ik iets leuks van. Ja. Live wordt een beetje moeilijk, maar daar maak ik iets leuks van. Ja. Je wil wel geld zien. Ik wil wel geld zien. Okay. No ID. Ja. Die Boehmel van de Beerman. Ja, dat betekent dus dat hij nog geen naam heeft, hè? Nou, ja, ik vind het best wel een goede naam, eigenlijk. Nee, maar dat, dat staat in de, zeg maar, in de muziekwereld. Het staat al bekend als dat het nog geen uh, naam voor bedacht is. Zeg maar. Ja, maar ik vind het best een goede naam. Ja, dan... Uh, ja, nee, ik... Ja. ik, ik, ik. Yes, ID do, doe ik wel. <laughs> oh, dat is heel uh, slecht. Ja, zullen we maar gewoon, uh, ik denk dat we allemaal een beetje moe zijn. Je hebt niet je uh, lolboek aan, eigenlijk, hè? Nee, ik, ik heb hem uitgetrokken in de trein. <laughs> Dit is alles. Ehm, Het slaat we, we gaan naar het nieuwe. Uh, het is tijd voor het tweede deel van yeah. uh, In the okay. Mix to the Max. Met VJ. win je hem af. hem af. 10, 9, 8, 7, 6. Five, four, three, two, one. En dat was hem weer in de mix to the mix met VJ Waymov achter de draai, uh, tafel. Achter de draaitafel, dat klopt. Achter het ronde ge gestalte, om het zo maar te zeggen. Mm, uh, ja, ik zou het zo uitkomen. Hoe vond je dat vandaag? Ik, uh, ja, ik vond het gezellig. Ik hoop dat de mensen hebben genoten. Ik in ieder geval uh, wel om het te doen. En uh, nou, uh, tot, uh, hopelijk tot volgende week. Uh, hè, als je van... Uh... <laughs> Oké, okay, je, ben, nee, je bent welkom, maar geen uh, <laughs> grappen meer.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 ook Thijssen met het NOS-journaal. De Belgische kindermoordenaar Kim de Gelder moet levenslang de gevangenis in. Dat heeft het Hof van Assize bepaald. Vanmiddag kwam de jury tot de conclusie dat de Gelder toerekeningsvatbaar en schuldig is. De Gelder richtte in 2009 een bloedbad aan in een kinderdagverblijf in Dendermonde. Hij stak twee baby's en een kinderleidster dood. Tien baby's en twee leidsters raakten gewond. Een week eerder had hij nog een vrouw van 72 doodgestoken. Vlak voor het uitspreken van het vonnis kreeg de gelder het woord. Hij zei dat hij spijt heeft.